Weer goed. Goedemiddag, ik heb al een aantal van jullie even de hand uh, geschud en allemaal netjes goeiemorgen gewenst, maar ik heb het eindelijk onder controle, Goedemiddag. Ik, uh, spreek, ik, ik spreek wel vaker en dat is eigenlijk altijd in een ochtenddienst, dus dan kan ik altijd met een gerust hart goeiemorgen zeggen, maar goeiemiddag. Um, mijn naam is inderdaad Sietse Houtman, uh, ik ben getrouwd, ik heb drie dochters... En uh, ik werk inderdaad in Crossroads. Uh, we missen Martijn nog steeds, maar uh, leuk om je hier weer even te zien. We spreken nog steeds af en toe af, dus uh, we zien elkaar nog. Um, ik heb een vraag aan jullie. Wie werd er, uh, toen hij jong was, te vroeg naar bed gestuurd door zijn ouders? Ik ben niet de enige, dat is fijn. Ik werd altijd, maar dan ook echt altijd... Te vroeg naar bed gestuurd. En nou was dat door de week op zich niet zo erg. Want ja, hè, dan, dan ga je in, je in je bed liggen en dan lees je een boekje. Tenminste, ik weet niet wat jullie deden. Ik ging dan meestal een boek lezen. Um, maar op vrijdag, op vrijdag vond ik het verschrikkelijk. Want op vrijdag was mijn favoriete tv-show erop. En dat kon ik niet zien. Dus wat ik deed was, ik kroop uit mijn bed. ging de trap af. En ik duwde de deur een klein stukje open om zoveel mogelijk mee te kunnen pakken van, van die show. Uh, ik, op een gegeven moment duwde ik die deur steeds iets verder open. En dat is waarschijnlijk de reden dat mijn ouders de tv aan de andere kant van de kamer hebben gezet. Uh, maar in ieder geval, ik wilde, ik wilde naar binnen gluren. Ik wilde, ik wilde het zien wat er ging gebeuren. En uh, vanmiddag gaan we met elkaar ook naar binnen gluren in een kamer waar een gesprek bezig is. Een gesprek tussen Jezus en elf van zijn leerlingen. Dus ik wil graag met jullie lezen uit Johannes 15. Uh, er liggen ook uh, bijbels achterin. Uh, ik ga uit de uh, MBV vertaling lezen. Het is wel een andere vertaling, maar dan kan je misschien meelezen. Uh, het wordt ook op het uh, scherm geprojecteerd. Het is wel leesbaar, toch? Ik moest even kiezen hoe groot ik het precies deed. Johannes 15, Johannes 15. Vanaf het eerste vers Daar staat: Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, die snoeit hij bij. ...opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen... Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik lees nog een stukje verder... Ik heb jullie lief gehad, zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Tot zover. We hebben het vandaag over een van de zeven ik ben uitspraken van Jezus. In het Evangelie van Johannes um, lezen we zeven keer dat Jezus iets over zichzelf zegt. En dat begint hij met ik ben. En dan volgt er een metafoor. En dan uh, legt hij iets uit, uh, de, waardoor, uh, ja, waardoor we iets nieuws over hem leren, iets over hem horen. Hij zegt bijvoorbeeld, ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben het licht voor de wereld. De deur voor de schapen. De goede herder. De opstanding in het leven. De weg, de waarheid in het leven. En wat we net lazen, de ware wijnstok. Nou, Ik denk daar wel eens over na. Ik ben, ik ben opgegroeid in een, in een christelijk gezin, dus ik, ik heb deze dingen heel vaak gehoord. Um, en ik begreep nooit zo goed waarom, als Jezus dit soort dingen zei, dat daar op een manier op gereageerd werd. Want dat, dat lees je dan in Johannes, maar ook op andere plekken. Dat er op een manier op gereageerd werd van, wat, wat zegt die man? Wat is dit? Wat is dit? Totdat ik op een gegeven moment ging nadenken van hoe zou dat zijn als, er iemand, als, ik, als ik zo iemand op straat zou tegenkomen. Die dit soort dingen zou zeggen. Of dat hier iemand binnen zou lopen en die zou dit soort dingen zeggen. Ik denk dat we die persoon met spoed zouden laten opnemen. Dat we die misschien wat pillen zouden geven. Um, dat we dagelijkse gesprekken zouden regelen met de psych. En um, in ieder geval voorlopig geen weekendverlof. Ik denk dat, dat, tenminste dat geldt voor mij, ik ben vaak niet geschokt genoeg. Als ik deze dingen lees, dan denk ik, uh, oké, okay, nou ja, prima. Totdat ik dus het verplaats naar het nu. En, en nu kijk van, van wat zegt hij. De leerlingen van Jezus en de, en de mensen om Jezus heen, dat waren niet zulke andere mensen dan wij. Dat waren mensen die met dezelfde vragen liepen, um, die, he, die, die bezig waren om, om te ontdekken, wat is dit leven, waar gaat dit over, hoe zit dat met de dood, de, de, allemaal dezelfde vragen. En dan komt daar opeens een persoon aan die zegt, oké, okay, uh, jullie hebben vragen, ik ben het antwoord. Um, die zegt, uh, jullie hebben moeilijkheden, problemen. Ik ben de oplossing. Jullie willen eeuwig leven. Dat kan. Dat kan door mij. Jullie zoeken God. Kijk maar naar mij. En je ziet hem. En vanochtend hebben we horen we afscheidswoorden van Jezus. Jezus praat met zijn leerlingen en hij, hij neemt afscheid van ze. Want hij staat op de drempel uh, van een arrestatie en uh, een kruising. En hij weet dat dat eraan komt. En in Johannes hebben we van hoofdstuk 13 tot 17 een lang gesprek uh, waar Jezus uh, afscheid neemt. Een afscheidsrede en een afscheidsgebed. Dus hij heeft daar goed over nagedacht. Wat zijn de laatste dingen die ik nu tegen de leerlingen wil zeggen. Nou, en een van de dingen die hij daarin zegt... is dus, ik ben de ware wijnstok. Of zoals dat in een andere uh, vertaling staat... dat had ik even nodig... de stam van de druivenplant. Wijnstok, dat staat toch wat verder van mij af. Um, de stam van de druivenplant. Oké, okay, okay, dus, dus dat is wat hij over zichzelf zegt. Oké, okay, kan... Uh, en dan zegt hij, mijn vader is de wijnbouwer. Oké, okay. wonderlijk, wonderlijk, maar oké, okay, dat kan nog. En dan zegt hij, uh, jullie zijn de takken... en jullie hebben alleen leven door in mij te blijven. En dat is nou precies waar ik het over heb. Wat, wat zegt hij daarmee over zichzelf? Uh, wat, wat zegt hij daarmee over zijn vader... En wat zegt hij daarmee over zijn leerlingen? En ook over ons daarmee. Wat vooral opvalt in dit stukje is een herhaling. We zien, we zien verschillende dingen herhaald worden. Eigenlijk alles wordt twee keer gezegd. Maar wat nog vaker wordt gezegd is blijf in mij. Jezus zegt steeds opnieuw blijf in mij. En hij heeft het telkens over vrucht. Nou, de ik ging daarover nadenken en er kwamen drie vragen bij mij omhoog. In wie dan? Blijf in mij, in wie dan? En daar gaat het ook over uh, in, in deze serie, want ik heb begrepen dat jullie met een serie bezig zijn over wie Jezus dan is. Nou, dat, dat is die eerste vraag. Wat, in wie blijven we wanneer we in hem blijven? De tweede vraag, waarom? Waarom in Jezus blijven? En de derde, als we dan in Jezus moeten blijven, hoe doen we dat dan? Nou, eerst dat beeld, de wijnstok. Ik had een plaatje meegenomen. Yes, de wijnstok. Um, wij de wijnstok, dat is een beeld dat ook voor Israël gebruikt werd. Um, voor Nederland wordt vaak uh, de leeuw gebruikt. Nou, bij Israël was dat de wijnstok. Leven, vrucht. En dat zag je bijvoorbeeld ook op munten. Dat werd dan op munten gezet. En God had het volk Israël gekozen om... Um, zichzelf bekend te maken aan alle volken door Israël heen. En om door Israël heen alle volken op aarde te zegenen, het goede te geven. En uh, God verzorgde die wijnstok. Hij gaf de wijnstok alles wat het nodig had om te kunnen floreren, om vruchten te kunnen dragen. En toch lezen we steeds in de Bijbel over een verwilderde wijnstok. We lezen over bittere vruchten. En hier zegt Jezus dan, ik ben de ware wijnstok. En daarmee komt er dan een nadruk op de hoop. Een, een wijnstok, een, een nieuwe krachtige wijnstok, ook weer door God geplant, om door Jezus God bekend te maken aan alle volken. En om ook door Jezus alle volken te zegenen. Dus daar komt die nadruk op. Maar dan wordt het ook meteen lastig, want dan zegt Jezus dus, ik ben de ware wijnstok. Okay? En mijn vader is de wijnbouwer. De wijnbouwer. En dan wordt het lastig, want dan gaat het over God de Vader en Jezus de Zoon en hun relatie. En, en steeds wanneer, we, wanneer het daarover gaat in de evangeliën, dan uh, is er weerstand. Dan hebben mensen iets van, wat... wat wat zegt hij hier nou? Dat, dat, dat, dat roept woede op. En nou, dat geldt dan ook weer voor, wij, voor mij. Ik weet niet hoe dat voor u is. Ik, ik ben daarmee opgegroeid. Dus ik denk dan, van, ja, waarom, waar, waar doen ze nou zo moeilijk over? Um, maar Johannes heeft ons geholpen door een paar um, opmerkingen aan het begin van zijn boek... en een opmerking aan het einde van zijn boek te plaatsen, om, om het wat beter te begrijpen. Het eerste vers in, in het boek van Johannes is, in het begin was het woord dat gaat dan over Jezus, het woord was bij God en het woord was God. En dan in vers 14 staat er, het woord is mens geworden en het heeft bij ons gewoond vol goedheid en waarheid... en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de vader. En zo tegen het einde, in uh, hoofdstuk 20, vers 30 en 31 staat dan, Jezus heeft nog veel meer wondertekenen gedaan die niet in het boek staan... maar deze, deze tekenen die Johannes wel heeft opgeschreven... die zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is... de Zoon van God... En, dat, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Nou, ik wil Martijn van harte uitnodigen... om daar nog een keer uitgebreider over te preken. Want als we het hebben over de Vader en de Zoon... dan is dat een preek op zich of een preekenserie op zich... Maar toch even een paar dingen die we op het spoor komen. Jezus één met de Vader. Wanneer het daarover gaat, dan ontdekken we een liefde tussen de Vader en de Zoon. We lezen over liefde die de Vader heeft voor de Zoon. En we lezen over gehoorzaamheid van Jezus aan de Vader. En zo krijgen we een beeld van een liefdevolle relatie tussen Vader en Zoon en Geest. Maar goed, dat... Daar mag je dan in de prekenserie verder op doorgaan. Maar we ontdekken een liefdesrelatie. Van, in, in God. En dat is een liefde die geeft. Als we, als we nu een gemiddeld liedje op de radio horen... dan gaat het vaak over wat ik nodig heb. Toch? Dan de, de, de zanger heeft het vaak over... nou, ik wil wel wat meer van dit, ik wil wel wat meer van dat... en dat doen we dan liefde. Maar hier... Hier ontdekken we een liefde die helemaal draait om de ander. Waarin personen zichzelf helemaal geven. Helemaal gericht op de ander. En in die context zegt Jezus, blijf in mij. Hij nodigt ons uit. Hij nodigt ons uit. En hij zegt het hier... Tegen zijn leerlingen, maar door die leerlingen ook naar ons. Hij nodigt ons uit om deel te worden van die liefde. Onderdeel worden van de gedeelde liefde in God. De liefdesrelatie tussen vader, zoon en geest. Daar wil hij ons deel van maken. En iets verderop in de tekst. Dat hebben we net gelezen. Daar zegt hij, ik noem u vrienden. Zo ver gaat die uitnodiging. Ik wil niet dat jullie er een beetje aan hangen, maar dat jullie er onderdeel van worden. Daarom blijf in mij. Blijf in mij zodat. Dat brengt ons bij het tweede. Oké, okay, we zien wie Jezus is, de ware wijnstok, degene... Door, uh, door wie God zijn zegen wil geven, het goede wil geven. Eén um, met God de Vader, vol van gevende liefde en dus uitnodigend. Maar waarom dan in hem blijven? Plat gezegd, wat levert het op? Nou, ik weet niet hoe dat hier is, um, maar er is een tamelijk um, hardnekkig misverstand dat als je Jezus gaat volgen, dat alles vanzelf gaat. Dat je dan een lekker zorgeloos leven hebt. Ik hoor het mensen wel eens zeggen van, oh ja, nee, maar als je Jezus gaat volgen, dan uh, zal alles vanzelf gaan. Uh, ja, um, we hebben nu Johannes uh, 15 vers 1 tot 17 gelezen. Uh, even vers 18 erbij. Uh, wanneer de wereld je haat. Oké. Okay. Uh, vers 20. Ze hebben mij vervolgd, zegt Jezus, ze zullen ook jullie vervolgen. Oké, okay, tot zover het promopraatje. Um, maar wat dan wel? Waarom dan in Jezus blijven? Nou, ook, ook hier zien we weer herhaling. Het gaat twee keer over gebed. In vers 7 en in vers 16. En dan wordt er een verband gelegd tussen in Jezus blijven En gebed. Vraag wat je wil, staat er in vers 7, je zal het krijgen. Nou, dat klinkt op zich aantrekkelijk, toch? Ik weet niet, uh, Janis Joplin, zegt dat jullie wat? Nee? Oh, oh, I iemand? Janis Joplin, rockster. Oh, oké, okay, ik zie gelukkig een paar handen. Janis Joplin was een rockster, uh, vrij uh, jong overleden. Uh, maar dit is, uh, waar hebben we het? Over jaren 70, denk ik. Um, en zij heeft een uh, prachtig lied geschreven. Wat begint met, uh, het heet, even kijken hoor, uh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Uh, dus wat ze zingt is, uh, heer, waarom koopt u geen uh, Mercedes-Benz voor me? Mijn vrienden, zingen, ze, uh, die rijden allemaal in Porsches en ja, ik moet wel een beetje bijblijven. Um, ik reken op u, heer, stel me alstublieft niet teleur. Nou, ik denk dat als het daarover gaat, dat we niet heel verbaasd zullen zijn. En misschien heeft zij er wel een gehad. Maar ik denk dat we niet heel verbaasd zullen zijn als dat niet direct gebeurt. Maar toch, als het gaat over, over gebed en Jezus zegt, nou vraag het en, en je zal het krijgen. Um, ik denk dat we allemaal wel eens gebeden hebben gebeden. Waar we niet dat antwoord zagen. dat roept dan toch vragen op. In het tweede vers, vers 16, staat het gebed... dat is in Jezus' naam, in Jezus' naam binnen. En dat betekent dat we ook in overeenstemming mogen, moeten, bidden... met waar hij voor staat. Dan kunnen er nog steeds vragen over blijven, maar... Dat is wel iets wat meegenomen moet worden. Wanneer we dan bidden, bid in Jezus naam en, en waar hij voor staat. En hoe weet je dat? Door in hem te blijven. Maar goed, daar, daar kom ik nog op terug. Jim Keller, een, een Amerikaanse dominee, um, die heeft ge geschreven... God zal ons geven waar we om vragen in ons gebed. Of hij zal ons geven waar we om gevraagd zouden hebben... als we alles zouden weten... ...wat Jezus weet. Als wij nou zouden weten wat Jezus weet... ...zouden we dan nog dezelfde gebeden bidden? Of zouden we misschien ook anders bidden? Daarmee is niet alles gezegd. En ook dit is weer een preek op zich. En toch, waarom in Jezus blijven... Hij hoort onze gebeden. Hij beantwoordt onze gebeden. Zelfs als dat anders is dan we gehoopt hadden of dan we verwacht hadden. In Jezus blijven. Het tweede wat genoemd wordt is vrucht. Ik noemde het al even. Het wordt echt een heel aantal keren in dit stukje gaat het over vrucht. Um, als takken van de druivenplant mogen we vrucht dragen. Ja, ik stel me dat dan even voor als een appelboom, omdat dat wat dichter bij, bij de Nederlandse cultuur staat. Maar goed, ik weet niet welke... Stel je een vrucht, uh, vruchtenboom of een vruchtenplant voor waar veel uh, vrucht aan groeit en die je dichtst bij je staat. Dat, dat je dat even in je hoofd neemt. Uh, wat, uh, hebben we andere appelboom... Uh... Wijn, wijnstok, iemand een andere die behulpzaam is in het beeld. Citroen, hoor ik ergens? Sorry? Aardbei, aardbei, oké. Okay. Eh, nog meer? Nee? Dan nou, houden we het daarbij, goed. Nou, kies er eentje uit. Um, wanneer het in de Bijbel over vrucht gaat, um, dan gaat het over, uh, over twee dingen. Het gaat over geestelijke groei... Dus hoe we kunnen groeien in, in, het, in het Jezus beter leren kennen. Maar ook groeien dat we steeds meer liefdevol worden. Steeds meer geduld hebben. Allemaal karakteristieken waarin we meer op Jezus gaan lijken. Dus geestelijke groei. En het gaat over nieuwe mensen die Jezus leren kennen. En wanneer het gaat over vrucht, dan is dat dus niet iets wat we zelf kunnen voortbrengen. Het is niet dat als ik als... Uh, uh, appelboom uh, of dus als tak van de appelboom vreselijk mijn best ga doen dat er ineens een appel aan zit wat mijn verantwoordelijkheid is en wat onze verantwoordelijkheid is als, als tak van de boom is aan die stam blijven zitten daar komt het voedsel vandaan um, dus in die, in die tak blijven in, die, in de stam blijven daar komt alles vandaan wat nodig is. En dan dus vrucht dragen. Waarom in Jezus blijven? Groei. Vrucht. En wanneer we dan op weg gaan of wanneer we mensen uitnodigen. Dan mogen we ook gaan zien dat andere mensen Jezus ook leren kennen. Dat is ook vrucht. In vers 11 gaat het dan nog over vreugde. Volkomen vreugde. Dus waarom in Jezus blijven? Jezus wil ons volkomen vreugde geven. En als het over vreugde gaat, dan is dat ook weer een andere vreugde dan die we in de wereld kennen. Niet een, een vrolijkheid, oh ja, we zijn zo blij wat er ook gebeurt. Nee, het gaat om een, om een rust, om een hoop en om uh, blijdschap te midden van wanhoop. Onrust, hè? Er is veel onrust gaande. Te midden daarvan rust. En om blijdschap te midden van verdriet. Waarom in Jezus blijven? Um, antwoord op gebed. Vrucht dragen. En vreugde. Oké. Okay. We hebben gehoord wie Jezus is. We hebben gehoord. Tenminste, een aspect. We hebben gehoord uh, waarom in Jezus blijven. Dan is de hamvraag, hoe dan? Hoe in Jezus blijven? Nou, Jezus heeft ons geholpen door dat gewoon te noemen. Allereerst in vers 10 en vers 14 staat, uh, je blijft in mij als je je aan mijn geboden houdt. Vers 14, als je doet wat ik zeg. Hoe weten we wat hij wil? Hè, wanneer we de Bijbel gaan lezen en wanneer we er... Met andere mensen over gaan praten, misschien in de connect groepen of nou, op een andere manier wanneer, wanneer we met elkaar op zoek gaan, uh, dan kunnen we dat gaan ontdekken. Wat wil Jezus? En wat mijn ervaring is, ik weet niet hoe dat voor u is, mijn ervaring is als ik ga ontdekken wat Jezus vraagt, dan is dat over het algemeen meer dan wat ik kan. Over het algemeen ontdek ik die dingen, hoor ik die dingen en denk ik, maar dit is te veel. Dit is te moeilijk. En dat brengt me dan weer even terug bij gebed. Heer, dit is te moeilijk. Om dan van hem te horen, laat mij het in je doen. Laat mij je helpen. Beantwoord gebed. Geboden houden is een wisselwerking tussen, uh, tussen doen wat hij zegt, luisteren en hem toestaan, Jezus toestaan, om dat vervolgens ook in je te doen. Het tweede wat Jezus zegt, dus geboden houden, is liefhebben. In vers 12 staat mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. En in vers 17 staat dit draag ik jullie op, heb elkaar lief. De stam heeft allemaal takken. Allemaal takken die allemaal in die ene stam zitten. We zijn niet alleen. Kijk maar om je heen. We zijn niet alleen. Maar als Jezus dan zegt, euh, heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Nou, daar zagen we al iets van die liefde. In, in Johannes 17, in het gebed, zegt, zegt Jezus ook, euh, jullie moeten elkaar lief hebben zoals de vader en ik elkaar lief hebben. Dat, gaat, dat is ook weer zo'n gebod. Hoe hou je dat? Hoe hou je zo'n gebod? Hoe kan je elkaar lief hebben met een liefde als Jezus? Een gevende liefde. Ook weer terug. Maar laat Jezus dat door je heen doen. En dan, dan kun je ook praktische vragen gaan stellen. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe praten we over elkaar? Staan we vooraan met kritiek of staan we klaar met bemoediging? En als iemand valt, staan we vooraan met een wijzende vinger of met een uitgestoken hand om de ander weer overeind te helpen. In het hele stuk van Johannes 13 tot 17, die hele afscheidsrede van Jezus en, en zijn afscheidsgebed, steeds heb elkaar lief, behoud de eenheid. En wat ik zei dus, daar ook weer die wisselwerking. Heb elkaar lief. Doe daar je best voor, maar laat het ook Jezus door je heen doen. Dan is er nog één stukje wat ik, wat ik toch nog even aan wil uh, stippen. Er staat ook in dit stuk... Er um, staan er van die harde waarschuwingen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid, verzameld en verbrand. Moet dat nou zo hard? Hè, een prachtig stukje, heb elkaar lief, uh, fantastisch, mooi. En dan... dan dan dit. En laat me beginnen met te zeggen dat ik, ik, dit ook, ik vind dat ook een lastig stukje. Dat, wat, wat zeg je daar nou over? Maar in de metafoor is het niet zo gek. Want als je een vruchtenboom hebt, als daar, als daar een stok aan zit die, die, ja, waar, waar niks aan groeit, of als die loslaat, ja, wat, wat doe je daarmee? Dat, dat, ja, dat is waardeloos. Als, eh, als ik, eh, mijn ouders wonen in een bos. Daar, uh, als daar een storm is geweest, dan liggen er altijd een paar bomen om en een heel aantal takken zijn van die uh, bomen af. Nou wordt dat meestal snel weggehaald, maar als je een week later daar loopt, zijn er altijd nog een paar takken die daar liggen waar dan het leven uit is. De bladeren verdoren, daar, daar groeit niks aan. En wat doen wij daar in Nederland mee? Ja, dat wordt verzameld en dat wordt versnipperd. De waarde is, is weg dan. En wat Jezus hier wil zeggen is, alleen door in mij te blijven, dus alleen door in Jezus te blijven, kan een mens vrucht dragen. Neem dan zijn uitnodiging aan. Geen vrucht dragen, als je niet in Jezus blijft, dat is geen dreigement. Maar logisch, als je kijkt naar wie hij is. En hoe bijzonder dan. He, als, we dat, als we dat ontdekken, Jezus, God, dat, dat we dan een uitnodiging krijgen, He, die beloofde intimiteit, die vriendschap, hoe bijzonder is dat? We gluren vandaag naar binnen, in een kamer, waar Jezus wat vertelt aan zijn leerlingen. En we horen zijn woorden ook vandaag. Ik nodig je uit. Ik nodig je uit om in mij te blijven. Om vrucht te dragen. Ik wil je gebeden horen. Ik wil ze beantwoorden. Ik wil je vreugde geven. Luister naar mij. Doe wat ik zeg. En heb elkaar lief. Ik help je daar wel bij. Amen. Laten we met elkaar bidden. Heer, we willen beginnen met, met u te danken. Want ineens is daar een uitnodiging... om... In u te blijven. En om uw woorden te horen. En om dan uw leven in ons te krijgen. Uw liefde in ons te krijgen. Uw hulp in ons te krijgen. om dan te, ja, te doen wat u van ons vraagt. Dank u wel voor die uitnodiging. Wat bijzonder. En Heer, we, we willen u bidden dat, dat wanneer we dan lezen over uh, uw geboden houden... en wanneer het gaat over elkaar liefhebben, dat, dat is soms lastig. Het is soms lastig om te doen wat u zegt en ook soms lastig om, om de mensen om ons heen lief te hebben. Help ons daarbij. Doe dat door ons heen. Heer, dank u wel dat we iets mochten horen over wie u bent... En, en wat u ons wil geven. Heer, we willen uw stem horen. En daarop reageren. Deze middag. In Jezus naam. Amen.